Bonifait kan er net aankomen. En naar Michel de Haan, de Haan speelt hij bal over de zijlijn. Somfort staat een beetje onder druk op dit moment. En we hebben gespeeld. 27,5 minuut. Sanders nog steeds 0-0. En zo meteen in de tweede helft van Zonvoort uh, op zaterdag. Uiteraard meer over deze wedstrijd. Nog een minuut kunnen we omdraaien. Deze zin van Sting. Hier is Englishman in New York. Tea, my dear, I like my toaster on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman.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 Volgens de politie liggen ze daar al jaren. Uit de eerste bevindingen van de onderzoekers blijkt dat de beenderen vermoedelijk na 1950 zijn herbegraven op het bouwterrein. En dat ze mogelijk van voor 1900 dateren. Archeologen vonden de botten gisteren tijdens graafwerkzaamheden. Op het terrein in Steenbergen komt een nieuwbouwwijk. Voor veel landen aan de stille oceaan geldt nog altijd een tsunami waarschuwing na de zware aardbeving die Chili vanochtend trof. De waarschuwing is afgekondigd voor alle landen langs de Midden- en Zuid-Amerikaanse kust... maar ook voor landen aan de overkant van de oceaan als Australië en Nieuw-Zeeland. De kust van Paaseiland is ontruimd. Op de Chileense eilandengroep Juan Fernandez heeft een vloedgolf volgens lokale media al ernstige schade aangericht. In delen van Chili zelf is de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de regering zijn er zeker 78 doden gevallen na de aardbeving die een kracht had van 8,8 op de schaal van Richter. In verschillende delen van het land zijn bruggen en gebouwen ingestort. Er waren vanochtend ook nog een paar zware naschokken. President Bachelet heeft de bevolking opgeroepen niet in paniek te raken. Voetbalclub Willem II heeft een nieuwe trainer. Het is Arno Pijpers, die eerder onderweer bondscoach was van Estland en Kazachstan. Pijpers zit vanavond al op de bank bij de thuisuitstrijd van Willem II tegen VVV. Zijn laatste functie was hoofdopleiding bij Zenit Sint-Petersburg in Rusland. Het weer vanuit het Zuidwesten wordt het geleidelijk droger en klaar op. Morgen valt er vooral smiddags veel regen... En gaat het hard waaien. Dit was het. De...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 Dat in dit uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, natuurlijk. Jo bij ja. HBLK aanwezig. 0-0 is de tussenstand daar. Dus even kijken of daar inmiddels verandering is gekomen. Horen we zo dadelijk van Jo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 en later voor de wissel van dezelfde centrumspits van de HBOK. Dus het zal wel eventjes bijgeteld gaan worden. Uh, Zandvoort is in de aanval en de, voor Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld mag er uh, Sebastian Kalas die bal via inwerp in gaan brengen. doet hij naar Patrick van der Oort van de Oort met de man in de rug. krijgt hij de bal voor kan krijgen. En dat krijgt hij ook, maar dat is meer eroverheen dan ervoor. Zandvoort heeft overigens een minuut of geleden een dot van een kans gehad. Echt een mooie kans. Een schitterend schot van... ja, oh! Dit is niet te geloven!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 het val van Michel Daan, die bij het spel stond op een voorzet van Gira Kool. Michel Daan naar nou, Patrick van Noord, de linkerkant van het veld. Men in de rug, twee man erbij, raakte hij die bal uiteraard ook kwijt. En de HBLK dat kan overnemen. Maar daar zit weer Max Haardenwerk in, daar het niet, dat uh, Tjirt Aarissen een overtreding maakte op de nummer 7 van de En de HBLK mag op eigen veld en eigen helft een vijf op gaan nemen. Dat gaat gebeuren door de aanvoerder, die nog steeds eventjes twijfelt, speelt hem terug naar een van de verdedigers, daar zit Michel aan op, Want, maar hij heeft helemaal geen steun hij kan wel in zijn eentje gaan drukken maar er moet wel steun zijn om de andere mannen te dekken en nu kan natuurlijk elkaar die bal naar voren transporteren, Jan Sonneveld, die raakt hem half maar toch uh, goed genoeg daar is, wat is daar aan de hand? Hensman uh, denk ik, van Giraï Jawel, inderdaad. Een hensbal van Kierai Kool. En die bal wordt heel snel genomen. Maar niet op de juiste plaats. Gelukkig maar. Want Sandvoort stond helemaal niet op te letten. Was er was nog geen verdediging. En die bal werd ineens gespeeld op een vrijstaande speler van HBK. die in het 16-meter gebied stond. Wordt een beetje gekwetst tegen die scherfzetten. Maar het was duidelijk een hensbal van Kierai Kool. Is die bal al genomen? Kool, dezelfde dus kool. Komt de weg naar Bascalus. Bascalus. twee naar voren toe. Kan daar aan erbij komen? Nee, ik denk het niet. Wordt verdedigd door HBK. terug op de keeper gespeeld. Kan heel simpel uit verdedigen. En dit was dus eigenlijk min of meer een sprint. Van Michel Laan voor niks. HBOK, middenveld nu. aanvoerder daar bij de cirkel. Gaat nu naar uh, voor Zandvoer gezien. En de rechterkant van het veld. Daar is een beetje ruimte. Maar slechte paas. Zandvoerder van Zonneveld. Jan Zonneveld naar. Even kijken, wie was dat? Kunnen niet goed zien. Dus nu in ieder geval Bas Lemmers. Dans met die bal verder voor me. Kan er iemand erbij komen van Zandvoort? Nee. Ja, toch, dat zal hij van wel overnemen. Dat dus zijn een 2 tegen één. Er wordt hem boven Michel aan. Kan hij missen? Ja, kan wel missen. Daar gaat hij een vierde keer tegen in die boven. Michel aan zit Zandvoort vlak voor rust. Open de ene van in de bestuurtijd van de eerste helft. Het was uh, een beetje simpel genomen. De keeper kon er nog stoppen, maar via de borst van de keeper kwam hij weer voor de voeten vandaan. Ja, en die hoefde mij een keer een extra kans te geven. En dan gaat die bal er wel in. Zandvoort leidt vlak voor rust met 1-0. En uh, ja, verdiend of niet, ik heb geen idee. Het is in ieder geval een lekker doelpunt. En dat is uh, natuurlijk uh, psychologisch heel erg sterk. Het tijdstip dat Zandvoort daar uh, die, uh, die, uh, die 1-0 voor zal gaan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 Het is uh, HBOK dat een uh, beetje de bal achterin gaat spelen in plaats van de, de aanval gaat zoeken. Gaat die bal diep komen. Ja, dat komt goed aan. Maar dat is weer die Kool, Gira Kool die echt een leuke wedstrijd gaat spelen in het centrum van de verdediging. Die kan weer naar met open. ieder naar Patrick van Oort. Diepe bal naar Bas Lemmers. Lemmers is los. Lemmers is los. Wat kan hij meedoen? komt nou, de vuistje van de keeper komt hij terug. Weer bij Lemmers. En die kan hij zo meedoen. HBOK kan overnemen. En dit is het eindsignaal van de eerste helft. Zandvoort met 1-0.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 wat graai bands. een ja. hele uh, ride right, next door. Goeie keuze van jou Albert Jan. Dank u wel. Ja, ja, ja alsjeblieft. Graag gedaan. Uh, <laughs> zoals ik al zei, begin van het programma van begin van dit uur nog even een stukje politiek en niet het allerminst. Want aanstaande maandag 1 maart organiseert de gemeente Zandvoort voor het eerst een lijsttrekkersdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Als thema is gekozen voor burgers, de keuze is aan u.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 pas, zoals dus dat zo mooi heet, stempas, meenemen en legitimatie. Yes,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 Just breathe. Mm -hmm. mm -hmm. Practiced all my Never gonna let me.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 Dan, maar uh, voor de rest, ja joh. Even, ik ben ook op zoek naar de evenementenagenda. Ik hoor je bladeren. En je hoort me bladeren. <lacht> nou, <lacht> dat is altijd luisteren. zo. Dan kan ik gebladeren op, van Albert Jan. Dat kan ik hem dus niet vinden, dat is altijd zo. Maar ik ga het een beetje... Ja, hebben ze. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, nou, dat, was, dat is van. Uh, het is een rustig weekend, dat moet ik wel even zeggen. Natuurlijk is alles wel open. Iedereen is uh, met de politiek bezig. Iedereen is hard druk met de politiek bezig. Dat moet natuurlijk ook. Ja, jij hebt de Sanfoots krant voor je. Ja.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 Uh, ja, dan kom ik dan toch even terug. Aanstaande maandag dat lijsttrekkers gebeuren. Hmm. Luisteraars, vergeet het niet. Als u kan, wees daar om acht, acht uur maandagavond bij. Want dan kunt u vragen stellen en kijken welke gezichten er bij welke naam horen. En de aankomende woensdag, er moeten heel veel mensen gaan tellen. Hè? Al, die, al die briefjes. En, het wordt een, uh, echt een latertje. Ja, het wordt een latertje. Geen computer meer, dat, nee. uh, dat mag niet meer. Maar ik kan zeggen... Veel te modern. Maar uh, dat is woensdagavond natuurlijk. Tijdens de avond van er uh, zullen laat de stemmen binnenkomen. Maar dat is ook vanuit de krocht.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 Oh, ja, dus, klopt. Ik start er maar in, <laughs> zou ik zeggen. Oké, okay, komt hij aan. Vriendschap is een illusie. Voor wie wilde je die plaat draaien? Ja, wat dacht je? <laughs> A te <to> Z. <laughs> Oké, okay, nee, dan weet hij genoeg volgens mij. Het goede doel. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik kind het sprong, doe hij achteraan.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 Hij is dat spelletje Elf tegen 11. toch of niet? Ik denk het ook. Ja, dan hebben we het over voetbal. Dan gaan we snel over naar Joop van Es voor de tweede helft. SV Sanford tegen HBOK. Joop, hoe is de tweede helft gestart? Nou, met regen. Met regen, ja, dat merken we ook. De eerste helft is helemaal droog geweest. Ja, nu moet je er toch rekening mee houden. Waar was net een behoorlijke overtreding terecht van Max Aardewerk. Schoffelt zijn mannen onderuit. Dat is dat Max Aardewerk? Kan niet.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 Pascalus, helemaal goed weggekomen. Patrick van der Oort met links weg. Naar Hoppen, kan Hoppen, kan Hoppen hebben? Ja, hij heeft hem onder controle zelfs. Goeie zaak. Kutsveld en Breet, Max Aardenwerk. Aardenwerk naar. Patrick van der Oort, kan die bal in de loop mee. Gaat hij meedoen? doen, zet hem voor. Zet hem voor, kan, die niet nee. de, ja, kan hij niet aan de aarde bij komen? Nee, ja, hij kan er wel bij komen, maar hij gaat voor het doel langs. En vandaag moet zich echt het uh, om die bal te pakken te krijgen. Daar een koppel nog van die voorhoppen. Maar die was slap, helemaal niks aan de hand. De elkaar kan die bal uittrappen via de keeper. HBK in balbezit. Via de, de aanvoer komt de diepe bal. Je die hebt heel simpel wegkoppen bij Bas Kalens in de voeten. Kalens naar Aardewijk. Aardewijk, slechte bal was er van Kalens trouwens. Aardewijk kon er maar net bij komen en daardoor komt Petting van Oort die, die bal niet meer controleren. En kan HBK het overnemen op het middenveld. Voorzond gezien aan de, rechter, aan de linkerkant van het veld is nog steeds HBK in balbezit. Diepe Paas wordt er gegeven, verdedigd door Rolf Kares. Dus die zit ernaast. En dan komt hij Jan Zonneveld tegen de nummer 10, de spits van HWLK. Goede bal, goede kronenbal. Gaat een metertje buiten de palen van Zandvoort, gelukkig over de achterlijn. Zandvoort kan die bal gaan innemen. We zitten in de, even kijken, 55ste minuut. Zandvoort is nog steeds 1-0 in voordeel van Zandvoort. En straks meer met Joop Vres Dez over deze wedstrijd. Hier is Forner en Jars Cold as ice. Ja, Nicolie Sauerbreij is dat zeker, want zij heeft goud. Jars Nice